Kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima brengen vandaag een bezoek aan Istanbul. Ze worden vergezeld door minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Met het bezoek wordt de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije afgesloten. Beide landen stonden daar het afgelopen jaar uitgebreid bij stil. President Gül van Turkije bracht in april een staatsbezoek aan Nederland... en koningin Beatrix bezocht in juni Turkije. Premier Rutte ging deze week met een economische delegatie op bezoek in Turkije. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en zo'n 7 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 12 graden. Zondag is het droog, maar frisser 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van deze elfde aflevering van Woord en daarin aandacht voor J.J. Slauerhoff. Van 10 tot en met 25 november 2012 vindt in Utrecht de derde editie plaats van het festival Literaire Meesters. Ditmaal gewijd aan de Nederlandse schrijver J.J. Slauerhoff, die leefde van 1898 tot 1936. En literaire meesters volgt deze rusteloze ziel op zijn zwerftochten. langs de Spaanse en Portugese kusten, de Zuid-Amerikaanse havens en de Chinese nachtclubs. Mooi dus dat alles vanaf vandaag tot en met 25 november in Utrecht. En het eerste fragment hierbij wordt met betrekking tot Slauwerhof. dateert van 1998. Ronald van den Bogaard leest voor uit Slauwerhof. en interviewt de heer Huiskes van Museum Tromshuis op Vlieland. over de speciale band die Slauwerhof had met Vlieland. Een eiland waarvan hij zielsveel hield. Uit Dorp aan Zee van Jan Jacob Slauerhoff. Ik volg de straat, waar langs de huizen slapen. Het raadhuis staat apart. Daar hangt het wapen dat de gemeente in oude dagen had. Het vissersgehucht was eenmaal Hansastad. Een koggeschip op blauwe golvenfranje. Vergulsel opgelegd om de campagne. Het armhuis ligt terzijde en achteraf, met mos begroeid als een vergeten graf. Zijn de gedeukte daken en de muren. De enige die daar zijn dagen uit moet duren, een bultenaar, een burgemeesterszoon, draagt steeds een groene pantjas, schamele hoon aan hen, die hem eens achten, maar zijn lot sinds zo aan de almachtige god. Slechts een wrakhek staat tussen de armhuistuin en het smalle kerkhof, hellend tegen de duin. Het is slechts een schrede tussen slaap en waken, als wegwijzers staan witte walvisca. Waaraan het vee zich schuurt, de zere zijden op weg van stal naar stralen weiden. In dit uh, dorp aan zee wordt de naam niet genoemd waar het zich afspeelt... maar in, ieder die het werk van Slauwer of een beetje kent, weet dat het hier om Vlieland gaat. Wij spreken met meneer Huiskes Dag meneer Huiskes Goedemiddag. U bent van het uh, Tromphuis in Vlieland. Ik heb het in deze uitzending al eerder gezegd. Het was gisteren precies 100 jaar geleden dat Slauwerhof werd geboren. Uh, Vlierland had een speciale betekenis voor Slauwerhof. En zijn moeder kwam er vandaan, hij kwam er in zijn jeugd veel en later eigenlijk ook vaak. En het is een van de weinige plekken waarvan je de indruk hebt dat hij het daar af en toe wel een beetje naar zijn zin had. Ja, ja. ja, ja er zijn natuurlijk ook foto's van Slauwerhof gemaakt. En om te zeggen, daar straalt het plezier van af, dat is ook zo'n cliché. Maar je kunt duidelijk zien dat de man op zijn gemak is en... Ja, gezien de frequente herhalingen waarmee die op Vlieland komt, moet je toch ook concluderen dat hij uh, het hier naar de zin had. Er is zelfs één uh, anterskaartje die hij aan zijn moeder schrijft. En nu citeer ik uit het hoofd, want die hangt bij ons in de expositie. Uh, zoals u ziet ben ik weer naar vliegen gegaan. De verleiding was te sterk. Ja, ik had het net over het Slauwerhof-college in Leeuwarden. Dat het in zijn geboortestad Leeuwarden toch vrij lang geduurd heeft... voor ze iets aan hem hebben gedaan. Ook Vlieland munt het tot nu toe niet erg uit hè, in uh, waardering voor, voor Slauwerhof. Uh, nee, dat is, uh, die, die waardering die heeft gestald gekregen uh, zo'n uh, acht jaar geleden. Ja, en, en wat, gebeurde, wat gebeurde deze week of deze maand bij jullie op Vlieland? Um, deze week... Uh, en om precies te zijn, uh, aanstaande vrijdag de 18e, uh, zal er een uh, prijsuitreiking uh, plaatsvinden van een uh, poëzieconcours voor middelbare scholieren. Een initiatief van het Slauwer College in Leeuwarden. Maar die prijsuitreiking, de locatie daarvan, hebben ze uh, op Frieland uh, bedacht. Yeah. En wel uh, met uh, tegen de achtergrond uh, het, de veerboot. En als die persuitreiking erop zit, dan uh, voltrekt zich een uh, programma van poëzie, muziek en theater uh, op verschillende locaties in de Dorpstraat. Ja, ja. En wordt er ook een beeldje eindelijk eens uh, neergezet op Vlieland? Um, uh, er is wel vaker sprake van nee, geweest. He? Ja, Heel veel mensen hebben erop ja, aangedrongen. Ja, uh, he? Nooit kwam er een staal in beeld. Nee, in 1992 herinner ik me dat uh, ma, de redacteur van uh, Trouw, een groot schouder of lief, hebben daarom bij Dorf heeft gehouden. En uh, een aantal maanden geleden is uh, aan een van de twee huizen waar uh, Slouwer of regelmatig kwam, namelijk het uh, huis van zijn uh, tante, is een uh, plaquette onthuld een, uh, en een uh, nieuwe afgietsel gemaakt van een al wat oudere mal. Ja. Uh, met uh, daarin in relief zijn. Uh, zijn portret. Ja, de deze mag ik zeggen, hernieuwde aandacht voor Slauwerhof, uh, heeft dat in die zin ook gevolgen voor Vlieland dat het bijvoorbeeld drukker wordt? Of? Uh, niet meetbaar, maar ik merk in het museum wel uh, dat mensen speciaal voor uh, Slauwerhof naar Vlieland komen, maar ik moet zeggen dat doen ze al vanaf 1995. Uh, toen haar zeus een uh, biografie publiceerde, en uh, toen het museum uh, daarop volgde met een, uh, een wat uitgebreide tentoonstelling die de band tussen Sloren en illustreerde. Ja, dat maar is Dus zijn we, ja, Bedevaartsoort is misschien te oneerbiedig, maar we krijgen ze nu wel Sloren of ja, je verwijst naar de biografie inderdaad, die een paar jaar geleden is verschenen van Wim Hazeu, die heb ik hier voor me, 865 pagina's. Ja, Kritiek was dat het af en toe wel wat te gedetailleerd was. Ja, ik vind dat altijd een beetje rare kritiek hoor. Ik vind als je een biografie over iemand wil lezen, dan ben je er zo in geïnteresseerd, dan wil je ook, nou ik zal niet zeggen alles, maar wel heel veel lezen. Ja, ja, het Ja, ja toch? detail is dan te zo zou zeggen. Ja, dat, oh, dat ben je mee eens. Ja, ja. volledig. Ja. Nu in dit gedicht, hè, waar ik net uh, iets uit voorlas, wordt gesproken over het armhuis ligt terzijde en achteraf. Met mos begroeid als een vergeten graf zijn de gedeukte daken en muren. Dat armhuis, is dat, is dat er nog bij jullie op Vlieland? Uh, het armhuis staat er vanaf 1632 en is in huidige daten vanaf 1678. En het is uh, niet lang geleden gerestaureerd. En, en zeg eens iets over die mooie eerste zin. Ik volg de straat waar langs de huizen slapen. Ik neem aan dat dat in het dorpje Vlieland is. Dat is in het dorpje Vlieland en dat, uh, zal dan, dat is dan de straat geweest zoals Laurof hem kende. Uh, nu is dat slapen een beetje aan het seizoen gebonden, maar winters uh, en in na het seizoen kan het nog helemaal zijn zoals, zoals Laurof dat beschreef. Ja, dat is een mooie zin hè? Ik volg ja, de straat, maak ja, de huizen slapen. Ze, ja, zijn meer van die fraaie passages. Ja. Op, uh, of vind je het een op, beetje op, vervelend? Nou, ik, ken het, ik heb... Het gedicht nu niet voor het eerst gehoord. Uh, ik heb me er uitvoerig mee bezig gehouden. Maar blijft het blijft mooi mooi gedicht. Alleen de ploeg, daar stopt hij nu met uh, reciteren. Ja. Uh, het is natuurlijk een beetje anekdotisch, uh, die eerste stroven. Maar hij wordt wat abstracter in uh, de laatste stroven. Maar in zijn nachten ruist de zee een lied. in stil verlangen. Om, en dan ben ik het echt even kwijt. Want ik heb hem hier niet voor me liggen. Ja, ja. Verderop staat ook als wegwijzer staan witte walviskaken. Ja. Staan die er ook nog? Um, dat is een uh, dichterlijke vrijheid die uh, Slorov zich veroorlooft. Hij heeft als kind meegemaakt uh, dat die walviskaken uh, op het uh, uh, kerkhof stonden, op de begraafplaats. Maar uh, ja, het aardige van dit gedicht is dat hij daar lang aan geschaafd en geslepen heeft. Uh, er is een manuscript uit 24 en er is een typoscript uit uh, 32. En het is pas uh, laat in zijn leven in het verzameld werk gepubliceerd... Maar ook in de vroegste versie, in de oerversie van 24, uh, zijn die Walskaken net uh, vier jaar eerder, in 1920, uh, verhuisd naar de kerk, waar ze minder aan weer- en windbrood stonden. Ik zal eens het uh, slot lezen van uh, dit gedicht. Dat, je hebt dat niet voor je, maar. maar in zijn nachten ruist de zee een lied en lied, een mild vermaan om het leven niet op zich te nemen als een zware last. De liefde in plichten in een diepe kast, het vuur verdient geld te bergen, niet te jammeren, wanneer vis vast, vangst mislukt, hooioost bederft, het schip vergaat, het vee in stuipen sterft, argloos te leven als zeehonden, lammeren die op de strand soms elkaar ontmoeten, elkaar besnuffelen met argloze snoeten. Ja, prachtig, hè? Ja. Het is Vlieland de voeten uit en het is op de voeten uit. Zeehond, die zeehonden ook nog? Uh, misschien een beetje ruim dwang. ja. Ze <laughs> zijn er niet veel meer, hè? Ja. En toch, zeehonden op Vlieland? Uh, het groeit weer, ja, het groeit. Hmm. Zeker, uh, als u zich inscheept op uh, vrijdagavond, dan uh, vaart u langs de plek waar er regelmatig tientallen liggen. Tot wanneer kunnen we nog terecht bij jullie in het Tromphuis? Uh, het hele seizoen nog, want er is een permanente of hoek... Uh, september nog uh, dagelijks uh, van 11 tot 5. En in oktober van, uh, dagelijks van 2 tot 5, behalve op maandag. Oké, okay, dankjewel hoor. Graag gedaan. Graag meneer Dag. Dit gesprek van Ronald van den Boogaard met de heer Huiskes... van het Trompshuis, dateert van 1998. Ik zou dus uh, nu voor de openingstijden eerst toch wel even de site raadplegen. En dat is www.trompshuis.nl. En huis is dan met een Y. Het gaat in dit uur over J.J. Slauwerhof bij Woord van de VPRO. In 1985 interviewde Boudewijn Bug in een aflevering van Schrijversportretten... uit het programma Boeken, de zus van Jan Slauwerhof... Augusta Bualda-Slauerhof. Ik heb het gevoel dat het nichtje van Augusta er ook bij zit. Het spijtige is dat het begin niet helemaal bewaard is gebleven. Dus het begint een beetje abrupt. Eerst maar eens horen hoe onverstandig Slauerhof eigenlijk leefde. Hij heeft onverstandig geleefd, zou ik zeggen. Ja. Ja. Maar in hoeverre onverstandig? Wat voor oh, dingen ja. deed hij niet goed verboden had en die niet goed waren? Nou ja, kijk, eens, hij, misschien anders niet, maar met zijn gezondheid was het wel onverstandig. Hè? Maar wat voor dingen dan bedoelt u dan precies? Ja, ik weet het niet allemaal hè, maar niet op zichzelf passen. En hij kon er ook hij kon er niet tegen. Hij was bij de padvinders, kwam doodziek thuis. Ik bedoel, dat is bij zinke... de padvinders? Is het geloof ja. bij de padvinders. Ja, ik, ik heb luisterend een fotootje gevonden. Ja? ja? Maar dat was in Leeuward natuurlijk ook nog, hè? Ja, toen gingen ze er ergens kamperen. In... Ik geloof uh, het niet, dat is niet dat of zoiets, zeker weet je het. Nee, dat weet ik niet. Nou, in zo. ieder geval. Uh, of een he, hij kwam door het ziekenhuis. Ja. Dat was altijd, uh, ja, dat hoorde erbij. Maar had hij, uh, hoe vermaakte hij zich verder buiten de studie? Had hij een hobby wat weer? Oh ja, alles. Hij had een aquarium. Ja. En. Uh, in de HBS deed hij allemaal proeven. Want we hadden een hele mooie grote slaapkamer. Hadden die jongens. Wij niet, je moeder en ik niet, hoor. Maar zeiden nou ja, dat... die jongens waren weer vroeger. De mannen waren alles. Hey, ik moest eigenlijk een feministe zijn. Ja, kan u alsnog horen op uw 84 stuk Iets van mij mag Ja, maar... maar... Aquarium, zegt u? Ja, en... Nou, en deed hij proeven. En er was alles... Nou ja... Hij deed chemische proeven, zal Ja, en dan was de mantel weer kapot. En er was weer brandjes. En... Het dat viel om en dan lekte het lekte ja. het hele huis heen. Uh, ja. We hadden, altijd waren er ongelukken. Ja, de gat is zo hoop dat hij de hele ja. heel, heel, heel de raam op zijn hoofd laten vallen. Het is ongelooflijk wat ik hier zo kom. Maar niet postzegels verzamelen of iets? Ook. Ja, ook. Ja, ook. Ja, ook. Alles. Maar nou. En dat, ja. ja, en dan weer wat anders erbij. Ik weet niet allemaal. En veel lezen. Heel veel En weet u nog wat hij las? Ja, hij ja, want ik zie nog het boekenplankje op die grote kamer. Frans. Frans, ja. En dan had hij portretten van Rimbaud en. Um, van Lane. Ja, van Lane. En die keerde ik om, want het vond ik ook een lelijke mannen. Dat was dan echt zo'n trucje van ons, hè? Dat ja. en en deed het En dan zit hij weer op Ja, dan heb ik nee, weer, nee, weer het omkeer. Ja. Aan Arthur Rimbaud. Rimbaud, mijn dode kameraad. Ontembre zwerver, burgerterger. Je was goed, maar je verviel van kwaad tot erger. Ja, de ondergrond, het bloed was goed. Verlaine heeft je ziel bedorven, maar ach, je had het even goed verkorven. Als weren Claudel, Berisson en De La de hele kliek, Rimbaud, omdat het niet anders kon, was katholiek. Maak je daarom niet ongerust, er zijn er die je beter kenden. Je had aan Ethiopisch kust lak aan die bende. Een lasten is toch je eigen schuld. Waarom ben je niet hier gebleven, die leugenaars met jachthond geduld te staan naar het leven? Wanneer herinnert u zich dat hij voor het eerst een, een gedicht zag? Hij, was. hij heeft de eerste gedicht geschreven toen hij de HBS was. Maar die vriend in Harlingen, En die kwam ook wel... en die heeft hij gestuurd aan Herman Robbers. En dat was niet Vesdijk toevallig, die vriend nee. in Harlingen? Nee, die Vesdijk heb ik misschien wel eens gezien. Ja. Want we gingen naar die... Uh, de, uh, van de HBS hadden ja. ze een... Uh, Eloquentie, ja. Dat was dan... Uh, dat zal ik geweest zijn. Ook was, de bal mocht ik ook mee, hè. Ik mocht altijd wel mee. Maar u herinnert zich niet met Festijk nee. te hebben? Nee? nee, nee, nee. want hij was vast niet knap. Anders had ik mijn ogen opgevallen. Nee, ik moet zeggen, hij gewoon oninteressant zijn geweest dat u... Dat het niet is... Dat u nee, maar ik wist de andere jongens wel niet leuk vond. Die herinner ik me nog best. Met ik niet. Dus nee. hij was zeker niet interessant. Maar, dat, maar hoe moet ik me nou... Toen had het middelbaar Die gedichten schrijven. Deed hij dat waar jullie bij waren? Nee, nee, dat deed hij op zijn kamer. Hij had een hele mooie grote kamer. Hè? Maar liet hij ze dan zien als ze klaar waren, die gedichten? Nee, maar hij liet ze niet zien. Maar we wisten het wel, want jouw moeder en ik plaagden hem dan. en zeiden haal ja, al die gedichten, dan is zoveel le lege bladzijden. He, weet je wat, Als ja. die dan gedrukt wordt. Ja. Je nou helemaal... Maar dat, oh, dat... Ja, deed we alleen maar te plagen. Ja. En we kregen les van hem. Les? Ja, uh, want Duits en Engels. Maar ja. hoe ging het toen met zijn eerste, eerste verloofdes of vrienden? Ja, want ja, dat ja. hoort er ook altijd bij. Hè? Ja, hij nou, had eerst een meisje dan. Hè. Ja. We zijn wel eens wezen zeilen. Hij nou, had bij mij een vriendinnetje en ik was Smit. Weet je wat? Heb je die wel gekend? Die nee, in de hè? zaak ook? Uh... Nee, nee, nee. Die is dokter geworden in Delft of zoiets. Vriend Smit. Dus we gingen met z'n vieren zeilen. Hè. Nou, toen was ik misschien ja, heel jong nog, hoor. Maar uh, daar hebben we nou wel eens, uh, nou, heeft er nog wel eens mee gewandeld of zoiets, dat weet ik niet precies. Maar nou, gewandeld dat is... gebeurde er dan niet meer in die tijd? Wel, nee, kent. Nee, ga rustig <laughs> ja. U zegt precies zoals het is. Het lijkt me dan zo saai om verloofd te zijn in 1900 of 1910. Wandelen, wat is dat nou? Ja, wandelen... Je ging ja, niet naar de bioscoop. Of die was dan? er nog niet eens. Een disco in Leeuwarden. Nee, die was er ook niet. Dus nee. de eerste bioscoop zijn wij ook geweest. Want dat was de Frieshofbioscoop, weet je die nog? Dat was een katholieke kerk geweest, dat was mijn eerste bioscoop. En later kwam er een bij. En die had mijn vader ingericht. Dus daar mochten we dan bij de opening zijn. En nog ergens met een opening, weet ik wel, ja. dat we ergens lunchten. En Jan die nam een broodje met zalm. Nou, even is... terug naar die, ja. die, die hoe, hoe gingen die verliefdheden van uw broer? Want, ja, was ik daarbij. Ja, maar vertelde hij dat, of schreef o, ja. hij, hij liefdesbrieven aan Misschien wel, ja. Hij heeft wel zo, maar hij had wel meer meisjes. En, uh, was ja, op Vlieland. Ja, ja hij, hij op Vlieland had hij ook een meisje. Hij heeft ze twee jaar op school gegaan. Ze zeggen, Jan, uh, Ton, die, schrijft, uh, of die zegt dan ieder jaar, maar ik weet precies omdat ik hem dan toch wel miste. Hè? Als hij twee maanden of drie maanden op Filand was, dan was ik alleen. Hè? Ja. Die anderen waren groter en uh, wij speelden altijd samen, wel altijd ruzie samen. Hè? We vochten als leeuwen. Maar, wanneer ik, maar weet u dan uh, de eerste serieuze relatie met een meisje die had? Wanneer was dat, denkt u? Nou, dat het ik, echt verloving werd of Nee, verloving was truus. De verloving is truus. Ja, dat is truus. En daarvoor herinnert u geen... Ach ja, het vriendinnetje. En, uh, ja, en uh, Annie. Ja. Annie hilres Lambers. Die kwam oh. ook bij ons en die was ook erg zorgzaam voor... En was die ook hoe was is hij uitgegaan ik... met Annie dan? Nou, hij is eerst, toen is hij eerst met Helene gegaan. Ja, maar waarom ging dat uit? Weet u, dat dat, dat... Omdat hij met Helene meer, meer voor Helene voelde, We hebben nou Trus, Annie en Helene. Nee, Truus is er nog niet bij. Nou, we hebben Annie. Dat ging uit Annie was Helene op de HBS. Ja, Annie was op bij. En dan kwam hij dan op de pastorie ja. en toen ontmoette hij Helene. En die vond dat... hij leuker? Nou ja, daar, daar was hij meer opgesteld, op denk ik. Ja. Hoewel Annie ook erg leuk was, hoor. Hij was een hele leuke, aardige meid. Maar ja, dat was voor die zusters natuurlijk niet zo bijzonder leuk, denk ik. He, dat is altijd een beetje moeilijk. Maar ja. ze gingen toch gewoon, hij kwam er altijd. Maar heeft hij daar nou mee willen trouwen, denk ik, of zoiets? Of zou dat nooit een bedoeling Trouwen? Van, ik schreeu eruit. Ja, is Hij uit. was zo met Trus trouwen. Ja. Nou, en dus zegt... is weer later, hè? ja, dat is weer ja. later. Ja, dat is weer later. Maar voor die tijd weet ik niet... Uh... Nee, nou Trus Truus dan. Ja, nou Trus. Had... Toen kwam hij thuis. Trus die was uh, al een paar jaar ouder. Die dus had uh, op het gymnasium geweest, dus die leerde het Latijn. En die kwam voor het eerst bij ons logeren. Hè? Ik ben ja. ook wel bij haar eens thuis geweest. En, uh, maar dat was ook altijd... Uh, dan hadden ze ruzie en dan was het weer goed. En toen... Waarom hadden ze een ruzie, weet u dan? Oh, ja... ja. <laughs> Ik weet het zo één keer wel. Ja. Er was een dakvenster, die was de kat uitgegaan. Ja. Toen kroop Jan door dat dakvenstertje. En Truus was heel neidig dat hij dat deed. Nou, en toen was hij binnen en toen was die kat alweer buiten. Ja. Maar hij was heel aardig juist ja, om die katten te gaan halen. Hij was altijd dol op katten. Ja, oh, dat, ja. Weet ik, dat weet ik echt niet. Oh, ja, dat de... wist ik ook oh, niet. Nee. Ik weet ook... uw namen nog van katten? Ja, in, in, in Himmsteen heeft hij nog een poesje, hebben we nog voor hem opgezocht. Vloeksy noemde hij. Vloeksy. Met Truus. Wat is nou de meest serieuze relaties die met Truus geweest? Voor dus... Uh, ja, dat, dat ik weet, hè, dat ja, die u, zegt was. Dan, u zegt dan zoiets gekzegd. U zegt, ah, trouwen. Hij is toch later een keer getrouwd? Ja, maar dat was om, om haar te begeleiden meer. Hij vond ze allemaal wat gek. maar uh, Daria was een... Daria was een vrouw. Dus ja, vrouw ja. ja, en die was he helemaal niet... Um, hoe noem je het? Zakelijk, hè? Nee. Die korten, wist helemaal niet wat het kost. En daar met Jan om haar een beetje te beschermen. Een beetje... Ja, maar vindt u Jan nou zo'n voorbeeld van zakelijkheid? Jawel. Ja? O, oh, ja, hoor. Oh, had je gedroomd? Ja. Jan was wel zakelijk. De, wat je tegenwoordig zegt, de vrouwen vielen op hem, hè? Ja, maar wat was dan... Kunt u dat... U, u heeft hem gekend natuurlijk... Ja, ja nou, ik u, kan u, me enigszins wel voorstellen. Want, u sprak kijk, hij je leuk... Zoals was, ik nog ja. altijd ruzie met hem had, hè. Vreselijke ja? ruzies. Uh, he, we vochten wel op, op leven en dood, om zo te zeggen. Ja. Mijn moeder en vader durfden soms de deur niet uit te gaan. Ja. Maar dan waren we weer de dikste vrienden. Weet u nog toen zijn eerste gedrukte publicatie verscheen? Uh, dat is twee geweest. Ja. Heeft u er een exemplaar van nog gekregen toen? Nou, dat zou ik wel gekregen hebben, denk ik. Ja, ja, ja. ja, jullie hebben lang niet van alles Nee, dicht, de Nee, nee, uh, ah, dat had Frits allemaal. Ja. Die heeft alles altijd gekregen. Die oudste broer. Ja, en uw, dan Ik kregen... een boek met opdracht van uw broer. Ik kwam twee. Twee? Ja? ja, maar niet dat hij geschreven heeft. Maar dat ik van hem gekregen heb. Ja, ja. ja. Geen eigen boeken dus. Nee, nee. nee he, ik ook nee. Niet. Nee, ik van heb wel ook boeken niet. wel eens. Uh, net van IJsland Visser en, en van Annie Salomons. Dat hij dan schreef. Met 16 jaar. de een leeftijd. En uh, dat hij naar Amsterdam ging. Hè, dat, en die staat ik... hier gewoon ergens in de kast. Ja, die heb ik in de kast. Ja. Wat moet ik daarmee? Ik moet ik er in een lijstje zetten? Een vrouw is alleen een vrouw. Zolang de man hij begeert. Wordt de roos zonder regen en douw ook niet door de hitte verteerd? Aanbidding is zielsbehoefte, is een hemelsgenot. Men wil geweld doen als God, om zich als man te bedroeven. Dat men niet kan scheppen, slechts proeven, hoe liefde tot lust verrot. Voordat ik getrouwd was, logeerde je op, op mijn manse kamer... Hè? met Marsman, sliep je samen in... Met Marsman in één bed? Ja, want dat was maar één bed. Ja, kan ik het helpen? Nee, dat is... ja, Ze waren blij sinds ze onderdak hadden. aan onderdak. Bij uw uw aanstaande zal ik maar. Nee, zeggen. nee, nee. Mijn man had een slaapkamer in Amsterdam. Oh, kast, maar die ja. gebruikte hij niet, want hij was ergens aan pension. Ja. He? Dus die kamer stond leeg. Er was een slaapkamermeublement ja. in. En er was vast geen was dan maar er was een keuken bij en zo. Dus uh, en ik geloof niet eens dat er gordijnen voor de ramen hingen. Want dat was gewoon een, een berging meer. En dan gingen Marsman en Slaas samen ja. bed. En dan, dan liepen ze het door de winkel. En dan zei Marsman, die zei niet eens, goeiedag. Dat was hem zeker te dat Was Marsman geen vriendelijke man? Ik begrijp nou, ik heb hem, hij heeft wel eens bij ons gerogeerd in Leeuwarden. Dat weet ik wel. Ja. En toen ging hij tennis met Jan. En toen heb ik wel een beetje met hem gestoeid. Zo, weet je wel. Zo'n beetje... Heer, wat krijgt men nu? U heeft met Marsman nu weer gestooid? Ja, nou, je, ja, deed je deed dat vroeger. Ja, nee, nou. ik doe dat nooit. Ik bedoel, ik ja, hoor dat, maar steeds stoeien. Vertel ja. me nou, wat is Nou, dat stoeien, dat is gewoon een soort van vechtlust. Maar dan op een goede manier. Niet, niet, uh, niet ernstig. Dat deden we vroeger. We vochten na het eten het hele stelletje. Mijn moeder zat op de stoel en wij rolden allemaal zo. En dan zei mijn vader, nou ophouden, nou wat buitenbieten. En deed je dat ook met Marsman? Ja, nou, niet zo, hè, ja, maar zo'n eetje zo, ja. Maar ja, ik hij heb het idee dat u Marsman niet zo vreselijk aardig vond? Nou, Nou, ik vertel ik, maar, nou. hij is toch dood? Jawel, nou, dat vind ik wel jammer hoor, maar... Uh... Dood is, ja, is natuurlijk... ja. Ja. Maar niet dat ik nou zo direct zo... Nee, daar was ik niet zo direct op, op. Ik viel niet zo erg op. Wat mankeerde er aan Ja, dat weet ik niet. Maar als u zou omschrijven, wat was dan niet prettig? Was die verwaand? Nee, ja, dat dus was de moeite niet waard. Die was maar een paar dagen, en dat was uh, te kort. Ik heb hem niet leren kennen. Maar van al die zijn. literaire vrienden van Jan, hè? Ja. Wie waardeerde u nou het meest daarvan? Vestrijken, nee, ook... die beginnen ja. die is weg. Nee. Nou, maar die ken ik ook niet. Nee, en dat nee. heb ik nou inmiddels wel begrepen. Marsman, uh. nou, dat was er eigenlijk niet zo'n prettige. Oh, groette niet. Ging oh. wel, hoefde niet. Ja, nee, ja. Dat, dat, dat wist ik toen nog niet. Nee, wanneer logeerde die bij me? Ja, toen gingen ze tennissen, dat weet ik nog wel, ze samen op onze baan. En, uh, ja, en Leeuwarden? Ja, en, ja. ja jan had... Uh, maar dus Marsman kwam ook al naar Leeuwarden? Daar heeft hij, oh ja, met Hendrik de Vries. Dat verhaal weet je natuurlijk ook wel. Die kwam ook wel eens. Nee, ik weet geen enkel verhaal, dus... Oh! Hendrik de Vries ja. leeft ook nog. Die is nog ouder ik ja, geloof ik. Ja. Nou, ja, ja, die is ja. ouder. Ja, die is, ja. En dan, die woonde in Groningen. en Die is ook wel eens geweest hele stijve, strakke man. Toen al? Ja. Oh, vond ik ook niks van. Nee. Maar wie vond u nou van die literaire vrienden wel leuk? Ja, maar ik bedenken, toen had hij nog niet zoveel literaire ja, vrienden, maar gewoon studenten. Ja, van de latere dan? Ja. Van Bessem kon ik helemaal niks. Die gaf je zo'n slap handje. Van Westen gaf een slap handje. Ja. Hebben we nog iets over Kelk? Kelk was wel leuk. Ja, ja Kelk kon ik wel mee op. Die kwam altijd zaterdag bij mijn mama om een biertje te mee te drinken. Hè? Dat was Kelk. Ja, even over dat huwelijk, toch? Met Dairy Colin. Hè? Ja. Hoe verklaart u dat huwelijk? Nou, is dat nou. Er gaat zo maar over dat het een slecht huwelijk was? Geen... Nee, nee, nee uh, ik heb altijd niet goed medaille op kunnen schieten, want als het me nodig had, was het een brief, ik heb nog brieven van, dan kom je me helpen en dit en dat, en ik ben nog vaak op de dansschool geweest. Maar en... ze is nog niet zo lang geleden overleden, Nou, ja, ze he? ja, is mijn 65 geworden. Wanneer is ze overleden? Dat was ik. Het is net zo te Dus het is al bijna 20 jaar geleden. Maar heeft u nog tot het de dood contact met haar gehad? Of uh, ze heeft hier nog eens gedanst in Harlem. Toen heeft zij, ik geloof ging ze met Bolmans en zo toe, maar toen heeft ze niet bij ons geslapen. Maar we zijn er geweest. Ik ben ook achter de coulissen geweest. Heb, we hebben nog bloemen gegeven en zo. Dat is een van de laatste keer geweest dat ik heb gezien. Maar heb. u heeft er niet meer toen ze in Italië woonde geen contact meer met gehad? Nee. Maar vertel nee. eens dat huwelijk. Dat is had. Waar had hij, ja, maar hij, was, had, hij, hij, hij was leren kennen? Was. Weet u dat, waar hij die Daria heeft leren kennen? Hoe die, die Daria kende? Ja, volgens Lekkerkerkerker bij Veramees Buning. Is de ja, ja. ja, en kijk, toen had zij een dansschool in Den Haag. Daar ben ik later ook wel geweest. Ja. Hè. Dat was eerst uh, op de Jozef Israelaan. Daar had zij een huis. groot, groot heel ja. groot huis. En toen is hij weer ziek geweest. En toen hebben ze een huis gehuurd in Wassenaar. En toen pakken ze haar gelaan. Ja, en daar ben ik... Uh, ik heb hem nog helpen verhuizen, daar ben ik ook geweest. En toen kwam daarnaast een huis leeg. En toen wou je dat mijn moeder. En mijn moeder liep altijd achter. Alles met Jan achter hem aan, of ze hielpen hem altijd. Ze zijn Bergen hebben ze voor hem gehuurd, ze hebben alles voor hem gedaan. Ja. En toen konden we dat huren en toen hebben we naast hem gewoond. En daar hebben we Daria ja, natuurlijk heel goed leren kennen. En wat toen, is toen uw observatie van die relatie tussen die twee? Uh, toen was het al minder. Waarom? Nou, kijk eens, ze zijn, uh, toen ik er kwam, toen gingen ze naar Mirano. Toen ja. ging hij kuren. Niet in een sanatorium, want dat wou hij niet. Ja. Dus in een particulier huis, want Jopie weet dat wel. En toen is Day heeft nog gedanst en ze was in verwachting. Ja. En toen is ze naar Milaan gegaan. En daar is ook die zuster van Jopie, die was daar ook. En toen heeft ze dat jongetje gekregen en dat is gestorven. En dat heeft Jan zich erg aangetrokken, maar Daya niet zo erg. Want die wou haar... Carrière niet missen. Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld verhalen dat hij haar vreselijk pestte: dat hij uh, de lampen nou, ja. uitdraaide tijdens een optreden van haar. Is dat waar, denkt u of niet? U gelooft Zo, het niet? Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee Daya was, kijk, was uh, ontzettend leuk, maar ze had helemaal geen idee van geld of niks. Hè? En wie heeft toen een scheiding aangevraagd, denkt u? Ik denk Jan. Ik denk niet dat dat... Maar het dat... is niet voor een andere vrouw dat hij van haar is afgeven, nee. nee, ze wou gewoon vrij zijn. Mijn, mijn zoon is ook net gescheiden. Ook, uh... Ja, maar scheiden ja. nu is heel wat anders, denk ik, dan oh. scheiden toen, hè? Denkt u niet? Nee, dacht ik. Nee? niet. Nee, hoor. Kijk zin. eens, nee, kijk, als er geen ander in het spel is, om zo te ja. zeggen... Hè, dan gaat het in met wederzijds. Want na die tijd toen hij in, in, op de, in de Lentelaan woonde bij ons... bij ons in huis toen, hè, bij mijn moeder en mij. hebben we het over weer heemsteden. Ja, ja. ja. Toen uh, is ze niet geweest, maar ze schreef wel al Jan. Ondanks de schrijven? Ja, ze waren goede vrienden geworden. En zijn er daarna nog relaties geweest, denkt u? Uh, met Jan? Ja. Oh Jan had zoveel, dat kan ik niet bijhouden. Ik zocht in zeeën, bossen, bergen, dromen... Niet meer, meer rustig tot de plek gekomen waar zij verborgen als een bloesem was onder het in lange herfst gewoekerd gras. Maar u zegt net van ik kan me dat leven wel voorstellen wat ja. ik buiten heb. Ja. Stelt u eens hoe dat dan ging. Niet net... dat ik het zo zou doen. Nee, maar ik denk, beschrijft u eens wat u denkt. Nou, kijk eens, hij heeft natuurlijk, heeft u toch wel erg eenzaam gehad. Ja. Ondanks al die, uh, nou ja, laat ik zeggen, avonturen, laat ik het maar avonturen noemen. hè... Ja. Heeft zich, toch, want Als ik denk dat hij daar op zee was, en ja, de zee trok hem wel, maar je bent er toch wel heel alleen. Hè? En die bemanning was natuurlijk ook anders dan hij was. Ja. Dus daar heeft hij toch ook niet zoveel contact mee kunnen hebben. Nee, maar dat waren natuurlijk een heel ander mensen. Maar natuurlijk. En ja. ook die vreselijke boot in Indië. Ja. En met, met, met, in China. Met, ja, en China. met die. Volk. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel wat ik nooit gehad heb. Ik, ik vind reizen wel erg leuk als het comfortabel is. Ja. Maar hij deed het om de reizen. Want hij heeft er ook eens toen een student was... Is hij, uh, hij is een keer naar Parijs geweest met Truus. En, maar hij is ook eens een keer alleen geweest... En toen is hij gezwerven en met een vrachtboot was hij toen. En toen was hij niet op tijd aan boord. En toen is hij helemaal, ja, of met vrachtdood misschien liften of zo, tot thuis, thuis gekomen. En toen, ik heb horen vertellen dat hij toen ongedierte had zelfs. Ja. Even terug naar die bootreizen. U zegt, ik kan me dat wel voorstellen, maar ik kan me dus niet voorstellen als die dagboeken leest, want ik begrijp er dus niets van. Of tenminste, de helft uh, is maar een touw aan vast te knopen. Waarom zijn die zo cryptisch, die dagboeken? Zo een woord, weer een woord, weer een woord. Ja, dat is gedachte zeker. En aan het eind van zijn leven dan krijg je ook een heleboel opiumpassages in zijn werk, hè? Ja. En er is een opiumpijp. Ja, ja, ja, die, die, heeft hij nou opium gebruikt, ja of nee? Hij heeft wel, uh, dat weet ik uit, uit ervaring, want toen hij zo ziek was en toen had ik eigenlijk het meeste met hem te doen. Ja. Hè? Omdat ik dacht. Nou, ik wist niet dat hij dood zou gaan hoor. Nee, nee. Toen nog niet. Nee. Maar uh, toen dacht ik, ja, hij heeft toch wel een heel beroerd leven. Omdat je zag, ik ben ook wel eens in Amsterdam geweest, dat hij zo'n astma had dat hij niet naar bed kon. En dan zat hij de hele dag maar zo. Maar ik vroeg over die opium, he. vertelt u? Verder. Toen heeft hij natuurlijk medicijnen gehad. Ja. En toen in het laatst, in de lentelaan, heeft hij mij eens gestuurd naar de apotheek. Ook iets, ik weet niet wat hoor. Nee. Dat kan ik niet over oordelen. Omdat je dat vroeger helemaal nog niet aan die dingen dacht. Maar wel zelf... iets verslavends. Ja, en dat kon ik niet krijgen. En toen had hij natuurlijk allemaal uh, eigen kaartjes. He. Dokter dit ja. en dat. En toen heb ik dat voor hem gekregen en dat heeft hij natuurlijk uh, ja, nodig gehad. Toen kwam Roland Halt altijd bij hem, hè? Nou en kwam. Hoe vond u die? Oh, de oude jani. Ja, die was wel aardig hoor. Ja. Ik hoor je nooit eens echt enthousiast van een schat van een man. Die nou is ja. Die wel, ik, wel aardig. Ja, nee, ik was nog niet zo gek op die. Uh... Nee, ik vond hem wel aardig. Hij was ook altijd erg attent en zo. En nou, dan was Berse kopje volgens mij. Wat? Bergen kopjes, van die koekjes mee. Oh. Ja, hij was... En ja, dan ging, mijn zoon die was toen nog klein... en die, zegt, die, die bracht hem wat boven. Oh, ze slapen allebei. Slaapen allebei? Ja, Jan en... Er lagen ze altijd weer te slapen, echt? Nou, nee? hij zat in de stoel dan en Jan is in bed. En dan sliepen ze echt? Dan sliepen ze, net Een dutje, hè? En nou, ja, dat, dat waren doet, toch jonge kerels eh. toen nog? Nou, dat doet mijn zoon. Oh, nee. Hoe nee. oud was Jan toen? Oh, ja, dat was hij nog erg jong. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik zal je vertellen. Ik doe het nooit. Jouw moeder... Mijn moeder en, en tante, ja, maar die toe, gingen ja, die... altijd smiddels een uurtje naar ja, maar bed. Maar toch niet als je 35 bent? Dan, nee, die waren veel jonger nog. Wie <lacht> <Je> familie wordt <lacht> nog schoon. Maar... Nee, maar dus, <lacht> dat hoort zoveel van mensen. Die oh, we gaan een uurtje naar bed. Maar ik heb... het nee, een... toch niet? Een... Ze was, was hij op bezoek? Nou ja, dan bleef hij lang en dan hadden ze zitten praten. Ja, maar en wat ik nou zo'n raar beeld is. Twee nee. grote Nederlandse dichters blijken nu smiddags een dutje te doen. Ja, maar wijzen. ik heb dat niet gezien. Ze, ze, dan, ze maar ze hebben ik... Ze slapen. al. Ze zitten al. Maar als ze niet met sliepen, sliepen wat deze dan? praat ze praat ook niet? altijd ja. Ook al praten. En ik had heel veel... Hij had toen alle boeken uit kangenrook, uit, uh, ja. Vaak helemaal met... Uh, de verwaterd, hè, ja. de, had gelekt en zo. Ja. En dat heb ik allemaal... Had, we hadden daar een aardig... En er was op zolder, tegen de zolder was een overloop. En daar had een boekenkast. En dan had hij beneden een boekenkast. Die is nog bij Minko. En dan moest ik dat naar boven brengen. En dat moest hij beneden hebben. Zo heb ik al die boeken altijd geregeld. Maar, die, uh... Altijd moesten wij boeken en post sturen. Waar ik niet altijd uh, pakjes naartoe moest sturen. En Nancy, weet je wel. Hmm. daar woonde uh, uh, Korablev, die Rus... Nee. Nou, daar gaat hij ook wel... Uh, wat stuurde hij dan? Boeken? Ja, boeken, of brieven, of pakjes. En als hij dan ergens uh, weer woonde, dan moest hij weer sokken... en dan moest hij weer dit en dan moest hij dat. Matroos, matroos, je bent geen man, geen drank, geen vrouw. Wat zoek je dan? Ik weet het niet. Het is ook niet in deze kroeg. Ik heb nooit wat. En heb ik wat, dan is het niet dat. Je bent een held, maar niet bij de hoeren. Geef mij mijn geld, ik heb tijd verloren. Hier, alles, neem. Ik ga weer op zee. Mijn hart barst nog van woede en wee. Waarom is hij naar de Tanger gegaan eigenlijk? Om een praktijk te hebben. Ja, maar je kan toch ook niet in hij Harling dacht, ook een praktijk beginnen? Ja, niet om... voor zijn gezondheid. Hij om... dacht daar anders dat het daar gezonder was. Ja, ja. Kijk, ja, het dat, een varen, het een geworden, dat varen was goed. Ja. Maar dan kwam hij in het bloedheet. Dan is hij Noord-Korea geweest. Daar heb ik nog van gehad in het schaatsen. Ja. Dus ja. Dat was, die wisseling van het klimaat was natuurlijk ook erg slecht. Nee, maar dan tanger, kan je ook weer doodziek, Maar in dan. Tanger is het een ramp geworden. Hè? Ja, dat is een ramp geworden. Heeft hij al brieven van hem gekregen Tanger? Ja. Ja, dat schreef hij ja, al. Dan moesten we dit hebben, dan moesten we dat hebben. We waren altijd aan het sturen. Wat ik, voor ik, dingen? Ja, van mezelf boeken of sokken, dat weet ik veel. Ik liep ja, ook, altijd, ook, ook wel ik liep bepaalde al, boeken. Ja ik, ik dat en dat boek. ja, ik liep altijd de postkantoren af. Geen mij mijn broodje. Niet meer kaas, is een lacham. Ja, is nog. Anders. Want ik ben niet super. In die dagboeken, hè, waar ik het over had al... Ja, dat heb ik om hier. beschrijft hij ook, als ik het voorzichtig om uitdrukken... ervaring met vrouwen met lichte zeden in die haren Ja, Haarsteen. ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. U gelooft dat hij naar de hoer is geweest? Wat? U gelooft dat hij naar de hoer is geweest? Natuurlijk. In, in, in, in, in uh... Nou, neem dan maar in... Ja, Zuid-Amerika vooral. Ja, Zuid-Amerika. Ik heb net een boek gezegd. Maar... Was dat gewoon voor zeelieden toen, denkt u? En dan had hij, hij had daar geen enkele afkeer van ook, hè? Hij heeft daar betreffend ook over geschreven. Zelfs nou, toen. ik zal je eerlijk maar zeggen... Ja, hij dacht dan in de ervaring nou. van iemand anders, hè? Hij heeft dat natuurlijk nooit met mij mee over gehad, want wij vroeger dat waren nog geen... Ja. Maar hij had, als wij, als Darja of ik ja, aan het passen waren... Dat, dat stoorde hem, dat vond hij niet prettig. Benoem, ja, dat je zegt, onderjurken, wat dan ook. Maar dan is het opeens weer preuts. Ja. Maar dat was hij dus niet in Zuid-Amerikaanse havensteden. Nee, maar... Uh, Hoe dan, verklaart u dat? Nou, dat weet ik niet. Nou, aan één kant heb je dat toch zelf ook wel eens, dat het ene je stoort en het andere niet. Mag ik wel kouwen? Oh. Maar je weet het uit, uh, uit de boeken, of weet je het, omdat hij erover sprak? En de foto's. Nee, ik sprak er niet over. Ja, je hebt heeft, heeft een paar foto's van vrouwen, waarvan we niet weten wie ze zijn. Jij ja, niet. Charlotte de Keur. Was ook verlies op want die zijn er daar. je hebt hem voor mijn neus weggepakt. Maar had hij nou langdurige verhoudingen met die hoer, of alleen maar als je daar kwam? Ik of? denk niet, nou, dat weet ik niet hoor. Hm. Ik weet er niets van, maar ik vermoed het. Maar als uw ouders dat nou geweten hebben, die zouden toch vreselijk hebben gevonden ik aan. Nou, mijn oudste broer had ook een maatresse. Als u nou zou zeggen wat zijn grootste liefde in zijn levensgeest, wie noemt u dan? De vrouw waar die echt... Dat is een moeilijke vraag. Zegt u dan Truus of Daya? Ik dacht Daya. Ja? Ja, en Helene. Dat Helene wel, ook wel. Ja? ja die leeft nog, hè, dus dat praten we maar niet nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar hij heeft zo, ik denk dat hij ontzettend veel vrouwen gekend heeft... Want ik zeg, die, die, die mevrouw zou nou wel dood zijn... maar die, die kwam bij hem toen hij bij ons in de Lentelaan... en ik heb een brief gelezen. Ik heb hem verscheurd. Ik zal ook nooit een naam noemen, want het was nogal een bekende naam. Maar... U bent een gezel voor de journalist, maar gaat u verder heen. Wat heb je? U bent een gezel voor de journalistiek. Ik zal de naam niet noemen. Leuk. Nou ja, dat kon nee. ik niet doen. Ik nee. heb die gevonden toen hij pas gestorven was. En toen heb ik natuurlijk die hele boel nagekeken. En dat heeft zomaar allemaal verscheurd? Dan heb ik hem verscheurd. Alleen die brief of ook nee. andere brieven? Even van de die ja, dat Komt is u een... wat dichterbij. Heeft, heeft u die verscheurd? Ja? Van Duperon? Dat ze een ruzie hadden. Wat stond er in die brief? Nou, weet ik niet meer. Nou, ongeveer, een beetje. Nou, het was een vreselijke brief, dat weet ik wel goed. Aan Duperon of van Duperon? Uh, van Duperon dus. Van Duperon, ja. Maar hij uh, had toch ook zo'n ruzie? Maar hij had met iedereen ruzie. Heeft hij ja. ge... Met iedereen heeft hij uiteindelijk ruzie gekregen. Ja. En weet je, met wie? Victor van Friesland, hè? Ja, dat, dat was een, een uh, tegenpol misschien, dat weet ik. Maar wat heeft u nou het idee van al die ruzies? Was hij daar nou de schuld van? Of je ja, moest... absoluut. Waarom is Duperon nu vol? Waarom? Dat lijkt me een nou, hele beminnelijke man. Ja, dat weet ik niet hoor. Die heb ik niet gekend. Mijn moeder ja. wel, maar ik niet. Maar die ruzies, dat ging er heel veel aan toe, begrijp ik inmiddels, als u die brief gelezen heeft? Van Duperon. Ik zou niet meer weten wat erin is, maar ik vond zo'n afschuwelijke brief, dat die heb ik meteen geschuurd. Heb je nou toch spijt van Jawel, Ja, wel, nu wel achteraf maar ja, wist ik toen veel, hè? Ja. Dat was in 1936. In, in was het vlak voor het is die... en dat is? Nou, nog... dat is bijna 50 jaar geleden. Nou zijn er toch de normen heel anders geworden, hè? Wat je nou hoort en ziet en leest, daar zou je vroeger niet, uh, niet, niet durven, niet over durven praten, hè? Maar alles is toch veranderd. Ja, maar wat, is er dan, wat stond er dan zo erg in, stonden er vreselijke woorden in? Nou, ik weet het niet meer, maar ik vond het een heel schuwelijke brief. Het was zo vreselijk uh, minderwaardig. Met wie heeft, uh, heeft Jan nou eigenlijk geen ruzie gehad, die zijn hele leven zijn vriend is gebleven? Ja, ik denk, noem, noem eens op. Ja, uh, Kunnen we er even in of twee? Misschien Roland Halst. Nou, daar zal hij ook wel eens wat mee gehad hebben, en, maar die was we trouw gebleven. Trouw, ja, hij ja. is, is heel trouw gebleven. En ik bedoel maar, hij was ook vreselijk aardig altijd. Want als hij net zijn broer en die vrouw kwamen... nou, alle charmants, die waren ook zo aardig. Die zijn ook nog op de crematie geweest. Ja, maar zelfs in de familiekring, als hij erbij was... was er Ik heb wel avonden meegemaakt met Auk en Tan en Jetje oh, en ja, die, die ja. Die ik. En ik. Ja? Dat er ook uh, met sla slaande deuren een ent aan de kerstavond ja. kwam. En door wiens schuld dan? Toch wel omdat hij zat zat, zat jende? Ja, denk ik. Maar dat Jen heeft hij ook altijd gehad. Hè? Dat vertelt u al uit heel vroeg, hè? dat hij jende. Hij, had een, hij wilde ja. graag pesten of zo. Ja, pesten, pesten. pesten. pesten ja. Dat doe ik ook wel. Ja? Wanneer is het nou de gelukkigste periode in zijn leven geweest, denkt u, als u zo terugkijkt erop. Wanneer die zegt nou lekker, senan heet dat. Ja, als jij altijd last van astma hebt. Ja, maar hij zat er ook wel eens een beetje minder last van astma, aan. Nou, dan was er wel wat anders. Het is altijd wat met hem, hè? Ja, het was altijd wat, Zeg maar we dat wel. En zeuren je daar veel over? niet. Nee, nee, nee, nee. Maar het was het, feit was... Hè. Toen die Belgen kwamen met die oorlog 1418, hè... Ja. Dat herinner ik me nog heel goed. Daar heeft hij zich zo nerveus meegemaakt dat die mensen vluchten moesten. Want midden in de nacht hebben we de dokter werd gehaald. Dat weet ik nog wel. Door die Midden in de nacht, tenminste. Ik sliep al. Ja. Ik lag op een andere kamer. Nee, het was een heel groot huis. Dus toen was het al heel erg. Dus het was wel een nerveuze kwestie ook. Die asma wordt er erger door, hè? Maar hoe had het nou beter gekund, denkt u als u terugkijkt? Ja, in deze tijd. Ja. Ja, Naar nou, is... de wow of, of, of ja. weet ik wat. Maar toen had het ook wel iets beter gekund als hij zelf gewild had. Als hij zelf gewild had, maar dat heeft hij nooit gedaan. Ja, maar toch moet u me uitleggen waarom hij dat niet gewild heeft. Ja, dat was zijn aard. Hij had altijd... Kijk eens, als hij, als hij op school, hij had altijd een bril. 60 jaar al, dat is natuurlijk voor je kind ook al ja. een handicap. Dan had hij ruzie met al die jongens. Ik, ik ben wel, heb hem wel geholpen dat hij er lag te vechten. Dat ik erop afvloog en dan zei hij dat ik... Ja, anders was ik niet zo... <lacht> <lacht> maar ja, we gingen ook samen naar school en we gingen samen naar bed en we gingen... Ik weet het niet, we hoorden zo'n beetje bij elkaar. En, en, en jouw moeder heeft ons zo'n beetje altijd... Uh, ja, dan kregen we... Le uh, Jan kreeg leventraan. moest ik het ook wel hebben. Al die dingen, hè, die herinner je dan nog wel. Herinner jij hem dan nou nog, hoor goed. Nee, heel erg. Nee. nee. Nou ja, nee. ik zie hem voor me, maar ik heb, nee. kan me niet herinneren... dat ik ooit een woord met hem gewisseld heb. Ach, nee. Ja, maar was dat aard om niet te praten? Dat denk ik. Ja, mijn, m, mijn moeder toch wel een moeilijk gesteld? Jawel, ja, schreef mijn moeder ook altijd hoe gaat het met Corrie en ja. en zo. Ja, ja Dat is maar, andere die andere zus. En daar is ook nog een keer met Daria bij ons geweest. Daar had ja. ze ook allerlei spelletjes meegenomen. Ja, ja Daria ja. was heel sympathiek. Spelletjes? Ja, een, een, een oh, tafelcrocketspel hebben oh, we uh, daar, ja, maar hij man. deed ook spelletjes avond niet? Oh ja, ja kaarten dat? hield hij ook Kaarten, op. ja. En maken, dat ordinair... En de, de, weet je dat... De grootste romans, dichter kaarten. Ja, moet je jammer. luisteren. Dabbel nee, nee, spelen. Ja, stevende, nee, de hij had zijn been gebroken. Toen lag hij eerst... Heb ik nog ja, wel? Nou, dan gaan we heel en terug weer. Ja. Ja. Ja. En toen lag hij dan in de voorkamer. Weet je wat we <laughs> deden? Mies en mouwse katsen. Ja? Weet je dat? Stel? Hoe gaat dat? Ja, dat weet ik niet meer hoor. Maar ik moest mee kaarten, want ik moest hem bezighouden. En kon hij tegen zijn verlies? Nee, dat was niet ik hoort niet hoor. Heb ik niets meer te verwachten. Uit dit land kan ik niet komen. Mijn steeds trage dagen stromen tussen smalle, trotse nachten. Onerroepelijke balling, op een kuststrook streng begrepen... in voortdurende versmalling, starend naar verbrande schepen. Wordt voorgoed mijn leven herfsdag? Drijft het nimmer naar geluk? Blijft het onveranderlijk door? En ik ben nog geen dertig. Nog ken ik, voorgoed verbannen, in ontbering geen berusting... Zwalkend als een overspannen zeil langs stormgestreemde kusten, klaag ging om mijn rustloos drijven. Maar vrees in het geheim de stilte. Die moet komen na de wilde zwerftocht. En waar moet ik blijven? Die laatste jaren, hè, dat hij, toen hij zo ziek werd. Ja. Laatste jaren zeker, uh, ja. Vertelt u daar eens wat van hoe dat ging? Dat hij is overleden in Hilversum uiteindelijk. Hè? Ja, en er staat in dat bulp. Hoe heet Bulk. dat? Bulp. Ik noem het bulp. Ja. Daar staat dat hij in Eemstede overleden is, ja. en dat hij in Zuid-Duitsland uh, geen kuur nou, meer aan ligt, trouwens, mij niet in Zuid-Duitsland. Nee, en uh, hoe, was dat een vreselijke tijd? Heeft u hem ook het Hilversum nog opgezocht? Ja. En dat was. Dat was een duur. kliniek was dat, hè? Uh, nee, een particulier rusthuis. Ja. ja. Heel aardig, maar wat ik gisteren. Het is allemaal mannen met baarden. Ik had een neef, en mijn zoon heeft een baard. Maar toen, hij was toen. 38, hè? Ja. Hij had een baard, maar dat liet hij staan uit gemakzucht eigenlijk. Hè? Hij had die, geen... op die vreselijke Minkel. sterfoto van hem. een enge foto is dat, hè? Ja, en toch, uh, toen ik gisteren Minkel, die, die ook toen dacht ik, ja, eigenlijk is het niet gek. Maar hij was, weet je, hij was zo vermagerd, ik dacht toen ik hem zag, het is net een wrak. Herinnert u zich het laatste gesprek nog? Ja, Waar hij je... was helemaal bij. Waar hebben jullie het over gehad? Nou, hij gaf chocola voor Minko mee, u hij gaf mij boeken ja. mee. Hij was heel helder. En had hij toen zelf het idee dat hij dood zou gaan? Daar heeft hij nooit over gesproken. Maar wist hij toen, denkt u? Hij heeft altijd verzwegen dat hij tb had. Daar mocht hij niet over praten. Maar hij had toch al heel lang, neemt u aan. Oh ja. En in Miraan toch toen al. Hij had hier een, een, in Haarlem... had hij dokter versloten. Dat was een speciaal longspecialist. En die heeft toen gezegd... die is ook nog bij ons geweest na zijn dood. En... Uh, die heeft gezegd, als hij goed gekeurd had, had hij misschien wel beter kunnen worden. Maar zou hij niet beter hebben willen worden? Nou, niet kunnen. Niet kunnen? Nee. Waarom nee. heeft hij zo... Hij is alles uitgeleefd. Als je hem zo zag liggen. Maar waarom? Als hij gewild had en hij wist als arts, had hij beter kunnen worden. Ja, maar dan had hij geen geduld. Voor. Hij wist ontzettend veel. Hij het wil niet kuren. Dacht je dat hij nou een de toon? Dan zou je wilde. zeggen, hij wil dood. Nee, hij had toch plannen. Dat, ik ben er toch altijd het laatste toe bij geweest in de Lentelaan ook. Dan zei hij, ja, hij wou naar Spanje. Arm Spanje, zei hij dan, hè? Door de Burgeroorlog? Ja. ja. En dan, uh, zegt hij, maar hij had geen geld. Toen heeft hij eh, nog geld gevraagd. Dat was mijn broer, die in de ja. zaak zat. En die heeft het geweigerd. Dus hij was ook niet op mijn oudste broer gesteld. Net zo min als ik. Ja, maar de familie om het ondergeven. Maar hij was wel erg op jouw moeder gesteld. Ja, maar we hebben het nou over zijn laatste jaar. Om, om, ja. om, nee, niet... nee, ik bedoel, om. Ik bedoel nou. dit te zeggen, hij had beter kunnen worden. Dat, dat weet ik niet. Dat nou. had, zei dokter gesloten als hij... Maar hij ging niet kuren. Had hij een meer aan, toch ook niet. Maar u bitter. zegt dan, hij was uitgeleefd. Ja, dat? dat zag je toch. Nou, omdat hij daar de laatste... Kijk, ten eerste kwam hij doodziek uit Italië toen ja. terug. Had hij zwartwaterkoorts, zei hij, termei tenminste. Toen is hij een bloemdaler. Toen in de lentelaan, daar uh, moest hij dan kuren. Dokter Versloten kwam daar ook. Maar eigenlijk, ja, wat was het? Het kuren eten we al juist niet. Mijn moeder moest dit koken, dat, maar hij, hij had het niet. En uh, dan kwam de broer van Roland Halst, met zijn vrouw, Annie de Meester. Die kwamen wel eens op bezoek zondags. En dan ging hij wel maar gewoon weer in een open autootje. Terwijl hij daar al in de kliniek uh, in dat rusthuis was? Nee, dan was hij nog thuis bij ons. Ook niet zo verstandig. Nee, en iedereen kwam dat dan nog. Hè? Ja, maar zou u dan niet gaan niet in het open autootje tegen hem? Of uw moeder? Nou, nee, dat, dat, dat hadden, daar hadden wij toch niks over te vertellen. Dat deed hij zelf. En door Roland Holst is hij ook in Hildesm gekomen. hè? Ja? ja, dat heb die... die en zijn laatste de brief dat, is ook in Roland als ik uh, me niet vergissen. Ik heb ook nog briefkaarten van zijn laatste... Ja. Laatste davis zal ik maar zeggen. Schreef hij dit nog en dat... Hij zei met zijn verjaardag, dat was 15 september. Ja. En schreef hij, nou kom maar niet, moeder en ik. Hè, want ik ben niet zo erg lekker. Ik heb zo last van mijn keel en ik heb dit koorts en zoiets. Dus dat was eigenlijk al een beetje het einde misschien. Hè. Hoeveel dagen voor zijn dood heeft u voor het laatst gezien? Uh, nou, een paar dagen. En beschrijf u iets meer over dat gesprek? Ja, ach, dat is me toen niet zo... Uh, gewoon. Huh? Hoe, is hoe is dit? Hoe is dit? Hoe is dat? En we hadden min kon zoontje niet meegenomen. Die zat in de auto. We waren met mijn broer, oudste broer in de auto gekomen. En die schrok heel erg van. Maar ik had hem natuurlijk altijd gezien, hè? U heeft hem langzaam achteruit zien gaan. Nou, achteruit. Ja, hij was al heel slecht. Maar toch niet zo erg in Hilversen. Hè? Maar als je nou zegt, is hij eigenlijk altijd al ziek geweest? Als ik zo dat van u hoor, denk ik. Het is altijd een zieke man geweest. Altijd is... was hij ziek. Hij, ik zeg het, ik kreeg tyfus. Eerst je moeder, ja. toen kreeg ik het. En ik was een maand ziek, toen kreeg hij ook tyfus. Toen lagen we zo. Hier lag hij en hier lag ik. Hij, hij heeft eerst geëild. En later dan had hij over de ABS was heel op de ABS. Het vorige jaar kreeg ik roodvonk, toen ben ik gauw de deur uitgewerkt. Ja. Want in de Barak, want anders had Jan het en die was op de ABS, Maar hij heeft nooit een, uh, hij, hij is nooit een jaar. Uh, heeft hij Blijven zitten? Nee. Ja. Maar hij kreeg wel eens een extra bijlijstje of zo ja. hoor. hebben het dan geholpen. Maar, maar als uh, de, als nou, heeft u nou een idee als hij 80 zou zijn geworden, hoe het dan met hem afgelopen zou zijn? Oh, dat kon hij nooit worden. Nee? Nee. Zo, die, zo is hij leefde niet, hè? Ik had het leven me anders voorgesteld. Meer als een spel van nauwbetoomde krachten. Van grote passies en vermeteld trachten. De grote trek, de worsteling met geweld. Geen vrouw is Venus en geen man is held. En beide trachten zij elkaar te pachten. En geen van beiden is ooit een dag bij machten... te leven door een klein euvel ongekweld. Men wil, bij het snelle omgaan van de jaren... Zich graag voorgoed een ander wezen paren. En veel dat min is gemeen verstoren. Maar niemand die het benarrend zelf ontsnapt. En breken moet die droom van ridderschap. Men strijdt niet meer met wapens, maar met woorden. Waar, waar is zijn urn eigenlijk? Op Westerboud. Is die te vinden? Staat er ja, ja. ja. ja. ik heb er een foto van, er van ook. Ik, ik heb ook... Niet ja, je hebt met het is heel, heel erg veranderd. En kijk eens... Uh, we hebben hem zelf overgebracht, hè? mijn moeder en mijn broer en ik. Wat naar lijkt me dat. Nee, nee? ik heb mijn man ook overgebracht. Ja, Dat gebeurde toen, hè? Ja. Maar dat cremeren is... Wilde hij gekremeerd, worden? Was zij gewenst? Ja. Nou, dat dacht ik wel. Ja, zeg. Toen want was de... cremeren onder een uitzondering? Nee, want mijn man was ook al in 31 gekregen. wel. maar dat was toch niet zo gewoon als nu? Nee, maar hij heeft toch nog een buitenurren? Ja, ja. Maar heeft er nou niemand gedacht aan een zeemansgraf? Dat was er toen nog niet. Dat, kan dat niet je zeggen. verstrooid kon worden? Dat zei <laughs> dokter van Sloten toen. Ja. Maar, nou nee, dat was misschien toen wel. Maar ik vond het voor mijn moeder. Vond ik het toch prettiger. Of prettiger, wat je dan prettig noemt. Maar toch een herinnering. En ook, ja, misschien heb ik toen wel gedacht. Ja, hij wordt misschien wel beroemd. Heb ik misschien toen wel in mijn achterhoofd toen gehad. Toen pas. Toen pas, ja, natuurlijk. Hij was toch nog helemaal niet beroemd. In 36? Hij was bekend. Ja. Maar bekend is niet beroemd. Nee. Okay. Volgens mij. Ja, Hij was wel bekend, want ik heb ja, zelf natuurlijk. ook Nederlandse les op school. Al, oh, ja. Uh... Ja, ja. ja, maar niet, niet zoals nu, hè, zal ik maar zeggen. Nee. Nou, en toen, hebben wij, en toen was het nog zo. We hebben een plekje, kon je uitzoeken. En dan, zei hij zo, dan kan hij zo op, over de duinen heen. dan dat is zo recht uit de zee. He? Ja. Dat is helemaal begroeid. Hoe is hij overleden? Wie is daarbij geweest? Ik denk. Uh, de zuster? Ja. Maar hoe is die overleden? Is die, uh, wat is er ik gebeurd? Heb zacht, zacht, zacht, ja. ja, denk ik wel. En u bent toen direct opgeroepen en erheen gegaan? Uh, S' is het door de radio uh, U of... heeft toen van uw broer over de radio gehoord? Nee, nee, dat nee, is nee. zuster wel, maar wij niet. Hè. We ja. hebben zoveel... Maar mijn, mijn broer is toen erg geschrokken. Uh, is hij nog bloemen gaan halen voor hem? Nee, hè? Want toen heeft hij uh, Minko, die zat in de auto, die is Nou ja. Eh. Uh, maar we hadden toch niet het idee, het is hoe zo gauw zo aflopen. En wat zei ze op de radio dan, hè? Hebben nog wat ze op de radio gezegd ook. Nee, dat hebben wij niet gehoord. Maar mijn zuster... In het wel. nieuws? Ja. ja, zelfs bij het nieuws. Die overleden was. Maar dat was heel kort nadat we er geweest zijn. Ja. Ik heb dat, die briefkaart nog wel van hem... Waar hij schrijft uh, dat het niet op zijn verjaardag moest komen, 15 ja. september. Dus we zijn na die tijd geweest, ik denk eind september of helemaal in het begin oktober. Tot slot, denkt u nou wel eens nog aan, uh, aan uw broer, zo door de week? Ja. En nou. hoe dan? Ja, het Want komt Want ik kom altijd... nou nu opzeuren, maar hoe denkt u nou als ik niet er ben? Hoe denkt u dan aan hem bijvoorbeeld? Nou, niet altijd meer. Dat, dat nee. komt natuurlijk altijd als je weer... Ja. Uh, maar ik lees zo vaak zijn naam in de krant, ja. hè. En er wordt zo vaak iets over gevraagd of ze zeggen het ja. of zo. Als ik bijvoorbeeld, ik ben voorjaar nog als naar een dokter geweest. Oh, u bent de, de zuster van Slauwerhof. Dan is net of ben ik wat bijzonders. Ik ben helemaal niks iets bijzonders. Hè. Ik ben heel dood, dood gewoon. Maar was uw broer wel iets bijzonders? Nou, dat dan? vind ik wel dan. Tenminste, ja. dat, dat denk je dan wel. Ja. Dat idee krijg je dan. Hè. Hij, hij was zoveel over geschreven. Er zal wel iets bijzonders zijn. ja. Maar je blijft altijd, ik blijf altijd aan hem denken, gewoon als mijn broertje. Hoe vonden uw ouders toen hij overleden was, waren die erg Nou, mijn vader was al lang dood. Mijn oh, vader was dood, ja. ja. Of lang, die was al een poos dood. Uw moeder? En mijn moeder, die was heel gereserveerd. Toen mijn vader dood was, heb ik niets anders gemerkt. Maar ze is niet mee naar de crematie geweest, maar er zijn mensen geweest die... Van haar eigen zoon niet? Nee. Nou, dat vonden wij. Toen was het al niet zo. Hoe verklaart u dit? Nou, dat kan me wel begrijpen. We zeiden, dat is misschien de aandoening en alles. Uh, is misschien wel wat te veel voor haar. En toen is hij van Hilversum, is hij toch maar met de lijkwaarde... is hij in de Lentelaan geweest. En ja, ja daar vandaan zijn we naar Westerweld gegaan. En toen voelde u zich denk ik heel behoorlijk. Heel erg, heel erg. Ik heb het ontzettend gevonden... U hoorde Boudewijn Buug in gesprek met Augusta Buwalda Slauwerhof... de zus van J.J. Slauwerhof. In een schrijversportret eerder uitgezonden in 1985... van vandaag tot en met 25 november vindt in Utrecht de derde editie plaats... van het festival Literaire Meesters, ditmaal gewijd aan de Nederlandse schrijver J.J. Slauwerhof. Dit was Woord voor deze week. Heel graag tot volgende week.